11 uur, het NOS-journaal, door Alt-Megens. Minister Leers vindt dat kerken uitgeprocedeerde asielzoekers... erop moeten wijzen dat ze terug moeten keren. Volgens Leers moeten de kerken geen valse verwachtingen wekken bij mensen. Hij deed zijn oproep bij het in ontvangst nemen van 12.000 handtekeningen... waarmee geprotesteerd wordt tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. De protestactie is een initiatief van Kerk in Actie... een organisatie van protestantse kerken. Kerk in actie is tegen elke vorm van het strafbaar stellen van illegaal verblijf, ook als het alleen om boetes gaat. Volgens de organisatie wekken de plannen van Leers de schijn dat het om criminelen gaat. Maar in de praktijk zijn het mensen in de knel, aldus kerk in actie. Voor het eerst staan in Nederland meer dan 200.000 huizen te koop. Dat is één op de twintig koopwoningen. Volgens makelaarsvereniging NVM is de woningmarkt nog steeds niet aangetrokken. Huizen staan veel langer te koop dan voor de crisis die eind 2008 begon. In het tweede kwartaal van dit jaar werden zo'n 30.000 huizen verkocht. Ruim 8% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde verkoopprijs lag ruim 2% lager. Voor het komend kwartaal is de NVM optimistisch... vanwege de verlaging van de overdrachtsbelasting.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 Bij onderzoek in een hotel vond de politie onder andere valse rijbewijzen en een kogelwerend vest. De verdachten hebben verschillende misdaden op hun kerfstok, zegt de politie. De ene die had zeven jaar gevangenisstraf openstaan. Dus zat er een bij die in Engeland, maar ook in andere landen. bezig was met voorbereidende handelingen voor ramkraken, plofkraken. Er zat er eentje bij die nog voor moord gezocht wordt. En dat is eentje die, uh, die zat vast, maar die had verlof en daar is hij nooit meer van teruggekeerd. Volgende week moeten er vier voorkomen. Na een eventuele straf hier zullen ze worden uitgeleverd aan Engeland. De verdachte van een moord uit 1994 heeft zich alsnog gemeld bij de politie. De Rotterdammer heeft bekend dat hij destijds heeft geschoten op het slachtoffer, een Belgische crimineel. De verdachte melden zich in april en zit sindsdien vast. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen... waarom de Rotterdammer zichzelf nu heeft aangegeven. Ook is niet duidelijk wat de relatie was... tussen de Rotterdammer en het Belgische slachtoffer. Het weer. Vanmiddag steeds meer stapelwolken. En later komen vooral in het noorden ook wat buien voor. Daartussendoor ook af en toe zon. 20 graden wordt het aan zee. 24 graden in het Zuidoosten. ABB Verkeersinformatie. Problemen bij Arnhem voorlopig. Daar is een vrachtwagen geschaard... Vanuit Duitsland naar Utrecht staat 3 kilometer file bij Arnhem-Noord. Maar vanuit Utrecht zijn de problemen veel groter. Dus ik op het Grijzoord en Westervoort inmiddels 9 kilometer. De rechte rijstok is nu dicht. Straks gaat de snelweg even helemaal dicht om de vrachtwagen te kunnen bergen. Maar het uiteindelijk opruimen is pas na het middaguur afgerond.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 Kijk snel op, ik engeland.nl. En we zijn terug met nog meer voordeel op de Peugeot 107. 0% rente bij drie jaar financiering, maximaal 2349 euro inruilkorting en een extra lage vanafprijs van 6940 euro. Vraag naar de prospectus en de voorwaarden. Let op: geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. De Vara. Het Proloog. De Vooraan Lekkerhorst. Goedemorgen, ik leid u vandaag van Bretagne richting Normandie. En ik houd mijn stuur echt heel erg goed vast... want voor je het weet, lig je in de berm, nietwaar? Het wordt een zware tocht, maar liefst 226 kilometer... moeten worden weggetrapt voordat die streep in zicht komt in Lichieu. En daarmee is de zesde etappe in deze Tour de France ook direct de langste. Is het een buitenkansje voor de outsiders... of maken de favorieten gewoon hun naam waar? Nieuwe helden kunnen opstaan en oude sneuvelen. Zoals het een waar drama Betaand. Boeken zijn erover volgeschreven. En mijn gast Arthur van den Boogaert kent ze allemaal. Nou ja, bijna allemaal. Hij verdiepte zich in de geschiedenis van het wielrennen en de literatuur. En hij weet waarom de fiets een onuitputtelijke bron is voor schrijvers. En wanneer is een wielrenner eigenlijk geschikt om reclame te maken? Jacques Anquetil leek met zijn vijf Toerzegers de uitgelezen kandidaat om producten aan de man te brengen. Maar hij was ook een groot liefhebber van drank en vrouwen. En dat verkoopt toch iets minder goed, zo hoor ik straks van onze eigen reclameman. En onze toerfanaat Bert Molenaar behoeft natuurlijk helemaal geen reclame. Hij stapt deze weken op zijn eigen fiets om gelijkgestemden te vinden. We moeten het even hebben over de negatieve kanten van het fietsen. Ja. Gisteren fietste ik hier door de buurt heen. Ja. Ik hoor een stapelgek van die oudere mensen die ja. met twee fietsen naast elkaar fietsen. Ja. Vaak is het een soort kuddetje, een mannetjes- en een vrouwtjesfiets van hetzelfde merk en dezelfde kleur. Een beetje een vorm van arrogantie. Wij fietsen hier met z'n tweeën. Ik heb hier recht op en jullie zijn van die stomme wielrenners. Jullie letten op niemand. Zondagsfietsers zijn fietsers die eigenlijk nooit fietsen. En omdat het mooi weer is, een keer op de fiets stap. Dus eigenlijk helemaal niet gewend zijn om te fietsen. En zich daardoor ook niet weten te gedragen als een fietser. De grijze uh, terreurgroep. De grijze terreurgroep? Ja. De grijs vanwege de kleur, maar ook vanwege de fietsen. Vaak zijn die fietsen grijs. Het heeft eigenlijk niks meer weg van een fiets. U bent wielrenners? Nee. Nee, u, u zegt het heel beslist, hè? Recreatiefietsers. Wielrenners haten u. Ja, en wij vinden het terreur van de wielrenners. Want als je gewoon hier op dit pad fietst, dan hebben ze geen uh, bel. En dan roepen ze, hé, hey, hé. Hey! Ik vind hun een terreurgroep. Ja, ik vind het ook belachelijk dat zij geen bel op de fiets hebben. Haat en liefde op de fiets. Straks het hele verhaal van Bert Molenaar. De proloog. Ja, de fotoquiz. Wie wint vandaag een wielerboek? Het is heel gemakkelijk om mee te doen, echt waar. Op de website deproloog.vara.nl vindt u een uitvergroot detail... van een foto die met wielrennen en de tour te maken heeft. Gisteren kon ik u vertellen dat ik een heel klein zwart hendeltje zag. En ik eh, wierp zelfs de vraag op of het misschien een schoenlepel was. Een schoenlepel die overigens weer te klein zou zijn voor mijn maatje 41. Maar goed, dat daar gelaten. Een hendeltje dus, dat bleek een Dura-e-shifter... En het zorgde voor nogal wat problemen, want veel mensen dachten dat het om een remgreep ging of een versnellingshendel. Dat kon ik helaas niet goed rekenen. Sterker, er was slechts één inzender met het goede antwoord. Hulde voor Tini Eemansverkuil uit Tiel, die exact wist dat ik op zoek was naar een Dura-e-shifter. Een Dura-Ace-shifter, jawel. Ofwel een rem- en schakelhendel van het merk Shimano... en dan weer van de onderdelengroep Dura-Ace. Onder zo'n onderdelengroep vallen natuurlijk allerlei zaken... zoals de remmen, de ketting, pedalen, het derailleur. En wie een fiets gaat kopen, kan dan weer kiezen... welke onderdelen daarop moeten. Wie echt voor prestaties gaat, kiest voor de top. En bij de fabrikant Shimano is dat Dura-Ace. Uiteraard zijn er nog andere topmerken, zoals Sram of Campagnolo. Tot zover de uitleg. Bij de foto van gisteren, Tini verkeil krijgt een verkeil boek gestuurd En dan is er natuurlijk weer de nieuwe opgave. Daarvoor moet u ook wel weer even gaan zitten. Maar ik kan u alvast verklappen dat er bergen in het spel zijn... en dat ik iets zoek dat daar dan weer mee te maken heeft. Je ziet ze elk jaar en het gaat bij de foto om de witte vlek op de voorgrond. En misschien, heel misschien, heeft u er ook wel een. Surf snel naar deproloog.vara.nl en mail mij het goede antwoord. Morgen weer een winnaar. In de etappe van gisteren sloeg Robert Geesink, de kopman van Rabobank, flink over de kop. Hij zag er gehavend uit met een fikse wond aan zijn elleboog. Vandaag stapt Geesink gewoon weer op zijn fiets. En dat is zo na, na zo'n valpartij een behoorlijk pijnlijke bedoening. Een goede verzorging van de gehavende wielrenner is van het grootste belang. Want hij moet er natuurlijk snel weer bovenop komen om met de top mee te kunnen. En hoe die verzorging in zijn werk gaat, weet Ruud Bakker als geen ander. Hij is de voormalig soigneur van onder andere Joop Soetemelk. Goedemorgen meneer Bakker. Goedemorgen. Ja, uh, wij hebben u ook gebeld, uh, omdat u misschien ook wel een beetje ervaringsdeskundige bent op dit moment... als het gaat om valpartijen, behalve dat u svanjeur bent geweest. Ja, dat, dat kan u wel zeggen. Wat is er met u aan de hand? Is, is, we weten aardig hoe dat in elkaar zit, ja, ja. U weet het als geen ander, zou ik zeggen. Uh, ja, hoe, hoe zit u ja. erbij op dit moment? Nou ja, ik zit op een rechte stoel, hè. Ik heb, ik heb mijn heup gebroken, met de fiets gevallen. Ja. Er is een penning gegaan en een plaat, dus uh, ik ben aan het revalideren. Net zo'n uh, valpartij als Gezing, gisteren? Nou, dit was wel een andere valpartij hoor, van Het mooie was natuurlijk dat hij toch een beetje bleef rollen en ik ben als een blok gevallen. Hoe ging het dan? Ja, ik, er was een, een, een, een dame die, die vroeg mij uh, de weg. En uh, ik stop altijd en ik ben altijd beleefd om de mensen de weg te wijzen. En, en ik stond even op een ongelijk gedeelte van de weg en ik viel om. Was omdat de mooie mijn dame Dat behoorlijk hoog staat. Ja. Bovenop mijn heup en het brak. En was ze mooi? Wat zegt u? Was deze dame een gebroken heup waard? Nou, ja, dat was niet zo de bedoeling hoor. Ze liep met haar twee kindertjes en de, ze wilde naar sea Life En, en, en daar, daar woon ik om de hoek, zeg maar. Ja. Gevolg, u zit thuis en zij is waarschijnlijk wel naar sea Life gegaan, denk ik. Ja, ze heeft, ze heeft een kaartje gestuurd uh, naar mij en ze, ze gaat me nooit meer om de weg vragen. <laughs> Terecht. <laughs> heeft u gisteren naar die etappe gekeken en de valpartij van Geesink gezien? Ja, ja, ja. Ik volg het allemaal op de voet. I, uh, ja, ik, ik zag hem uh, op een gegeven moment kopje overgaan twee keer. En uh, zolang er nog in beweging blijft, is, is, is het, dan valt het meestal wel mee. En toen zag ik hem toch wel vrij snel weer op de fiets gaan. En, en mannen bleven bij hem, boom onder andere. En uh, ja, dan zie je toch weer dat hij dat een pedaal heeft. Dat hij dat die toch die, die, die draaiing weer maakt met, met zijn, uh, zijn enkels en, en zijn heupen. Dus uh, ik denk, nou dat gaat wel mee vooral. Je zag alleen natuurlijk wat bloed en, en die arm. En die enorme schreeuw. Ja, je schrikt gewoon. Wij hebben dat meegemaakt, natuurlijk, zo'nzelfde valpartij met, met Joop Zoetemelk. Met Johan van der Velde. De meeste mensen zullen zich dat wel herinneren. Joop Reen in de gele trui. En Johan verschakelde zich. En Helder had hij ook een, een behoorlijk gat in zijn uh, arm. Dus dat is ook zo'nzelfde situatie. Want uh, Geesink heeft dat nu ook. Ja, zo'n renner komt dan natuurlijk uiteindelijk toch uh, over de finish. Wat doe je dan als verzorger? Nou, je gaat in, in, in eerste instantie zie je zo gauw mogelijk uh, in het hotel te komen. Je gaat de wonden verzorgen. Dus uh, dat, dat betekent dat het vuil eruit moet. Wij, wij hadden uh, in de beginjaren een borsteltje met jodiumzeep. Uh, en later deden we dat met biotex lieten we het bad vollopen, ging biotex in en dan kwam ook het vuil eruit. Maar het belangrijkste is Gewoon natuurlijk biotex. dat die wonden schoon zijn. Gewoon Biotex wat ik ook thuis in de kast heb. Ja, dezelfde biotex. Huistuin en keukenmiddel. Ja, nou, dan komt echt, dan gaat, komt het vuil uit die wonden. Want het zijn allemaal schaafwonden, hè? Allemaal straatvuil in. Dus je, je moet heel schoon werken dat er geen infectie is. Want de infecties, is. Want infecties is een, een heel groot probleem. Dan worden we echt moeilijk. Maar dat zijn natuurlijk de oppervlakkige wonden, hoe zit het bijvoorbeeld met de inwendige verwondingen? Nou, je gaat in eerste instantie gelijk kijken of, of, of die geen functieverlies heeft. En als er zo gevallen zijn, is dat meestal. En dan ga je kijken waar dat dan ligt. Dus je gaat kijken naar de wervelkolom, je gaat kijken naar, naar, naar de, de, de nek, de schouders. Je gaat, je gaat helemaal onderzoeken van wat is er nou aan de hand, waarom, waarom doet hij het op dit moment niet goed. En dan, dan ga je je, je, je je plan daarin trekken. Wij, wij werken natuurlijk samen met een gyropractor. En daar, daar heb ik ook les van gehad, van dokter Mulders voor. Maar ja, wij waren maar met drie verzorgers in de Tour de France trouwens het hele jaar. Dus wij moesten het meeste zelf doen. Er was één dokter in de, in de Tour een tourarts. En als er een grote valpartij was, ja, dan kwam die bij ons het laatst. Dus we moesten toch wel behoorlijk handig zijn en gelijk kunnen onderzoeken wat is er aan de hand is. En hoeveel Spanjeurs zijn er tegenwoordig? Ja, ik weet niet hoeveel Spanjeurs, maar ze hebben natuurlijk sowieso een dokter, ze hebben een inspanningsfysioloog. Uh, ze, ja, ze werken met fysiotherapeuten. Dit is een, een, een behoorlijk complex geheel hoor nu. Ik denk uh, dat ze toch wel een, met een mannetje van acht, tien, dus tussen de acht en de tien mensen werken. Dat is natuurlijk heel anders dan in onze tijd. We waren met z'n drieën. En wij moesten het gewoon doen hoor. Als er een volpartij was, dan er lagen drie rallies bij. Ja, dan moest je werken. Kneden, hechten, jodium, alles kwam ja, eraan. alles erop en eraan. Dat, dat moest gewoon schoon en, en, en je moest gelijk uitzoeken. Van, uh, je, je moet een je die, die diagnose stellen. En je moest proberen die, die zwellingen, en vooral als, als ze dus, dus ergens opgevallen waren, en, dan kreeg je dus bloeduitstortingen. Dat moest je dus zo klein mogelijk houden, dus met ijs. En ik had een apparaat dat heette uh, een electric galvanic stimulator. Daar had ik in Pardon? Amerika mee leren werken. Bij, bij Miami Dolphins heb ik stage gelopen bij een American voetbalteam. En die werkte daar ook mee, dus zodoende heb ik dat geleerd om die, om die bloeduitstortingen zo klein mogelijk te houden. Dan ja, want wat doet de... zo'n apparaat dan? Wat zegt u? Wat doet zo'n apparaat dan? Die, die kan een, een vaatverwijding en een vaatvernauwing maken, het ligt eraan aan hoe je hem instelt. Dus als je een oude blessure hebt, dan, dan ga je dus, dus bloedtoevoer uh, zien te krijgen naar, naar, naar, de, naar het, de plek die aangetast is. Maar bij een, een, een, een valpartij, als ik dat al hoorde in, in de radio... dan had ik ook een klein apparaat, hetzelfde apparaat... maar dan heel klein op batterijen. En dan, uh, dan zorgde ik dat dat klaar stond om een vaatvernauwing te krijgen. En hoe is zo'n Robert Geesing vanochtend opgestaan? Nou, die is behoorlijk stijf, denk ik, hoor. Het is, het is, het is heel veel stijvigheid. En ja, die, die, die wonden, die, die, die, die plakken altijd een beetje. Hè? Die, die, dat wondvocht, dat gaat aan je laken zitten... En, en wij noemden dat dan, dat moest die renner uit het laken geknipt worden. <laughs> dat was een populaire uitdrukking. Ik krijg er een klein beetje een beeld bij, maar hij moet natuurlijk wel op de fiets. Dan heb je een paar uur voor de start. Uh, masseren, masseren, masseren. Nee, dit is beter om dat met rust te laten. Want dat moet, tenminste, dat zo deed ik dat. Ik, ik, ik liet dat toch met rust. verzorgde die wonder dat dat weer schoon was. Dat er in ieder geval geen vuil bij kwam. En, en zeker als het, uh, als het regende. We hadden een. Uh, ja, we hadden toch wel speciale spullen hoor. Speciale gazen met perubootsen voor schaafwonden. En. Uh, we deden dan ook Engels pluksel erop, dat zie je ook bijna niet meer. Maar dat. Dat. Dat, uh, dat deed je dan dus over het uh, steriele gaas heen. En dat. Dat, uh, dat was dus verzachtend. En hoe heet dat? Dat heette Engels pluksel. Engels pluksel. Ja, dat is de oude, hartstikke wet natuurlijk. Uh, en hoe ziet het eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, je, je moet het zien als, als een, een, een, een, een, een, een, een, een stukje ja, van katoen. Een stuk katoen was het. Het was, was heel zuiver. En uh, dat kon je erop doen. En dan drukte die broek van die renner niet op die wond. Dat, dat was dus de bedoeling dat die wond een beetje ontzien werd. Dat veerde een beetje. Dat was echt fantastisch spul. Zit het ook op uw heup? Nee, dan nou, niet. Nou, mijn vrouw die pakt er gewoon een, een pleister op op die wonden en uh, goed schoon houden. Want dat is natuurlijk uh, het allerbelangrijkste. Wij, wij, wij uh, zetten gelijk die douchekop erop uh, op, op die wonden. En, en dat moest schoon zijn. Dat en straks misschien belangrijk. nog wel voor u een badje met biotex, wie weet. Ja, wat dat betreft wel. Maar wat ook belangrijk is als ze zo stijf zijn, uh, de pijnstillers erin, paracetamol. Dat, dat, dat kan je altijd gebruiken. Dat, dat, dat, dat mogen ze ook gebruiken. En, en, en daar zal hij de eerste dagen zich mee moeten bedienen. Want als je hele stijve spieren hebt vanuit de start, ja, met, met, met een beetje pijnstilling, gaat dat dan licht beter. En gewoon weer fietsen. Ruud Bakker, hartelijk dank voor de tips okay. en trucs voor Robert Geesink. Graag gedaan. De proloog. en gewoon weer opstaan. Ja, het hoort er gewoon bij in de wielersport. Drama en heroïek wisselen elkaar in hoog tempo af. En voor schrijvers en journalisten is het smullen. Want het menselijk lijden levert uiteindelijk toch de mooiste verhalen op. Toch gaat het daar niet alleen om in de wielerliteratuur. Er is meer. En wat dat is, weet Arthur van den Bogaert, journalist... en recensent van nationale en internationale sportboeken. Dit jaar kwam hij zelf ook met een boek, Slipstroom heet dat... over 150 jaar wielerliteratuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn valpartijen terugkeren... Onderwerp in de wielen literatuur? Uh, ja, zeker wel. Uh, alleen het probleem is wel dat uh... Uh, als je dat aan schrijvers geeft, dan, dan geven schrijvers daar hun eigen invulling aan. Uh, het beste voorbeeld is, uh, is dat uh, bijvoorbeeld Tim Krabé. Tim KB, we kennen hem allemaal van de auteur van De Renner. En die uh, uh, rijdt zelf nog steeds op, uh, inmiddels denk ik, 66-jarige leeftijd... Rijdt hij nog steeds uh, probeert hij wereldkampioen te worden. Het is hem nog steeds niet gelukt. Hij is meerdere keren tweede geworden. Houd vol. En uh, onlangs tijdens een trainingsritje, toen bedacht hij dat hij, uh, dat hij telkens weer terugdacht aan de dag dat hij leerde fietsen. En het plezier wat hem dan voortdurend op de, uh, op de fiets... zeg maar uh, dat hij dat voelde, had te maken met het feit... dat hij uh, voortdurend eraan terugdacht dat hij het geleerd had... en dat hij dus niet viel. En dat is typisch een schrijver. Een schrijver gaat ermee aan, aan de gang. En die gebruikt zijn verbeelding om datgene wat hij uh, uh, op, de, uh, op de wegen ziet gebeuren... om daar een verhaal van te maken. Naar eigen invulling inderdaad en gedachten en hoe je het ook bent of keer. Maar va vallen is vallen lijkt me. Uh, vallen is vallen, maar ja, ik weet niet of je zelf wel eens gevallen bent. Ja. <laughs> dat doet flink flink ouw inderdaad. Ja, maar vanochtend, uh, Thijs Sonneveld, jij vroeg net... Uh, hoe voelt uh, Robert Gezing zich? Ja. En Thijs Sonneveld schrijft prachtig mooi in de pers. Je voelt je alsof je een bezemsteel hebt ingeslikt. Nou ja, dat is een schrijver. Dus dit, uh, Robert Gezing is gevallen, maar op dat moment is hij uh, uh, toch... De verbeeldingskracht van Thijs Zonneveld maakt het ook dat wij begrijpen hoe, hoe hij zich voelt hoe hij zich en voelt. hoe vanochtend is opgestaan, natuurlijk. De wielersport, waarom leent hij zich nou zo goed voor, voor dit soort mooie verhalen? Nou ja, dat, uh, dat was een vraag die ik mij ook stelde met dit boek. En. Um... Het, uh, het heeft, de, de wielersport heeft de naam dat er, dat er zoveel over schreef, uh, geschreven is en ik dacht ik ga dat eens onderzoeken uh, dat komt vrij eenvoudig omdat de wielersport nog niet zo heel oud is jij zegt 150 jaar dat is waarschijnlijk nog te veel, 140 jaar ik, uh, ik ben uh, gewoon gaan kijken naar wat er over geschreven is ik uh, ben gaan kijken uh, of ik ben veel gaan spreken met mensen die er over geschreven hebben en ik heb ze een hele simpele vraag gesteld hoe het nou precies zit of er een connectie is tussen schrijven en wielrennen en wat die connectie dan precies is? Nou, uh, uh, Tim KB uh, antwoordt uh, daar dat er totaal geen connectie is. Uh, een uh, Franse schrijver, Vournel. Uh, die zegt dat hij de connectie is, want hij schrijft en hij fietst, dus is hij de connectie. Nou ja, zo zijn er heel veel verschillende gezichtspunten uh, te verzinnen. Maar mijn eigen gezichtspunt, en dat is een beetje... Uh, uh, dat komt naar voren in al die verhalen die ik, uh, die ik dan aan elkaar vlecht. En dat heeft te maken met uh, de belangrijke datum in het uh, Nederlandse wielrennen. Dat is namelijk 20 september 1885... Wat gebeurde er die dag? Dat was de dag van de eerste wegwedstrijd in Nederland, en dat was uh, tussen uh, Amsterdam en Arnhem, en dat uh, ging over 93 kilometer. En de start was bij het uh, Amstel uh, uh, Hotel, en uh, de ene Ferdinand uh, Hartnibrig deed ook mee. En die had twee weken eerder had hij uh, gehoord van de Engelsman Hillier. Dat er zoiets bestond als de wielertactiek. Nou, de wielertactiek is ons vele jaren later uitgelegd door Henny Kuiper. Want Henny Kuiper vertelt ons altijd uh, wanneer hij het precies heeft gezegd, dat weten we niet. Maar hij uh, heeft ons verteld dat wielrennen is eerst het bord van je tegenstander opeten en dan aan je eigen bord beginnen. Gaan, ja. Dat is zeg maar de, de wielertactiek. Uh, um, Hart paste die tactiek toe. En wat deed hij namelijk? Hij ging eerst de hele tijd in de slipstroom uh, van de wielrenners uh, rijden. En voilà. En uh, vlak voor het einde. Uh Trok hij uh, een klein sprintje en won de eerste wegwedstrijd. Dat is eigenlijk vals spelen, een beetje. Uh, Toen de tijd vonden ze dat vals spelen. En dat is natuurlijk nog steeds wel een beetje in het peloton. Want uh, je ziet het uh, vandaag, waarschijnlijk ook weer. Uh, er gaat weer straks een groepje weg zijn. En dan is eentje is de sterkste. En die doet het meeste kopwerk. En dan gaat hij een beetje bozig omkijken. En dan gaat hij wieltjes zuigen roepen. En allemaal dat soort zaken. Want iedereen weet. Het is het beste om in de slipstroom van een, van, je, van een ander te rijden. Maar het mag niet, want iedereen moet voldoende kopwerk doen. Nou, je begrijpt dat daar een bepaalde spanning in zit. Je moet zelf ook voor slipstroom zorgen uiteindelijk natuurlijk. Je moet inderdaad zelf ook voor slipstroom. Je moet een beetje in je werk doen. En uh, uh, om te winnen is het handiger om uh, de ander meer slipstroom uh, te laten verzorgen. Uh, als je dat met twee renners hebt, dan is er al spanning. Op het moment dat er ploegentactiek uh, bij komt... dan begrijp je dat het nog veel ingewikkelder wordt. En dat is mijn idee, dat gewoon in het fietsen zelf, in het wielrennen zelf... zit dus gewoon dat element van uh, slipstroom. En dat maakt het zo interessant voor schrijvers om daarover te schrijven. Muziek, vinden ze dat ook belangrijk? Sommige uh, uh, wielrenners wel. Komt het terug in de literatuur ook uitgebreid? Muziek en bijvoorbeeld de Tour? Een muziek en de Tour, dat is een hele goede vraag. Ik ben het niet tegengekomen, waarschijnlijk wel. Het is twee jaar geleden won uh, een uh, aankomend Nederlandse uh, wielerschrijver, Frank Heijnen, een verhaal waarin, uh, wat ging eigenlijk over het Twittergebruik van, uh, van uh, uh, uh, uh, wielrenners. En um, dat, uh, dat had als titel... Uh, uh, nou, de naam van de redder is. Maar in ieder geval: het ging over dat iemand naar Van Morrison luisterde. En het klopt inderdaad, als je Twitter get, uh, Twitters bekijkt, dan hebben wielrenners het heel vaak over uh, luisteren naar muziek. En Lars Boom, is, uh, is, is, is daar de, de, de, de, die, die, de zijn laatste tweet ging daar nog over. En als, Twitter, en als je Twitter onderdeel maakt van de wielenliteratuur wat helemaal niet zo'n zo slecht idee is, dan zou je kunnen zeggen dat het iets met elkaar te maken heeft. Nou, misschien luistert maar, Lars Boom wel naar Jacques Brel. Ja, zou je zo wel kunnen? Het is nummer 78 in onze Radio 1 Tour Top 100. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 78. C'était tot dan, Où Bruxelles rêve. C'était tot dan, Où Bruxelles chante. C'était tot dan, Où Bruxelles brûle. Place de Bruyère, on voyait les vitrines. Avec des hommes, des femmes en crinoline, Place de Brocaire, on voyait l'omnibus Avec des femmes, des messieurs en gibus Et sur l'impérial, le cœur dans les étoiles y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère Il est des militaires, elle est des fonctionnaires pensait pas, elle pensait rien Et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles bruisselait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine, dansaient les hommes, les femmes en carinoline. Sur les pavés, dansaient les omnibus. Avec des femmes, des messieurs en Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère, il avait su faire, elle l'avait laissé faire, il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma nué C'était au temps où Bruxelles dansait, c'était au temps où Bruxelles bruisselait. Sous les lampions de la place sainte justine chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions, dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en kibus, et sur l'impériale, le Dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère, il a tendé la guerre, et là, tendé mon père, ils étaient gueux comme le canal, et on voudrait que le moral. Oh, c'était tout le temps révèle, du ciel c'était tout le temps du cinéma muet, c'était tout temps brugel Bru van uh, uh, nummer 78 in de Radio 1 Tour top 100. Bij mij nog altijd Arthur van den Boogaert. Auteur van het boek Slipstroom over 150 jaar wielerliteratuur. Uh, u zegt zonder taal had het wielrennen er heel anders uitgezien. Hoe dan? Uh, nou ja, dat, eigenlijk, uh, dat, dat is uh, Benjo Maso. Een van de mensen die ik uh, geïnterviewd heb. Uh, die, uh, die beweert dat. Auteur en, ook van veel wielerboeken, uh, Van verschillende wielerboeken. Uh. Uh, Internationaal erkend wielerauteur. Uh, Um, en uh, zijn idee is, en uh, daar, daar, daar is heel veel voor te zeggen, is dat um, het is vooral belangrijk is geweest voor het uh, wielrennen op de weg. We moeten teruggaan naar de begintijd, maar de begin 20e eeuw. Uh, toen was het voornamelijk toch uh, allemaal baanwielrennen. En het is ook logisch, je kocht een kaartje, je ging naar, naar het uh, velodroom en je zag al die wielrenners rondjes rijden. En dat begreep je en het was duidelijk en het was af en toe wel ingewikkeld. Maar je nam een biertje en het was nog steeds heel erg leuk. Vermakelijk. Ja. Vermakelijk. Uh, ja, mensen uh, voorbij zien flitsen. Wij, wij vinden het nog steeds fantastisch nu en eigenlijk is dat niet heel erg anders geworden. Want uh, de Tour de France is nog steeds uh, gewoon voortdurend een, een ro rondrijdend peloton door een landschap. Dus in die zin uh, is, is dat niet veranderd. Behalve dan dat sinds uh, nou, ergens jaren 30 is het, uh, is het uh, uh, echt opgekomen. Maar met het begin van de Tour de France is het eigenlijk al zo... Er wordt steeds meer over geschreven. En als er uh, over geschreven wordt, dan krijg je een verhaal, krijg je het beeld erbij. Wat ik eerder zei, de verbeelding van de schrijver zorgt dat we begrijpen wat er precies gebeurt. Het verhaal van Marije Randewijk vandaag in Volkskrant is daar een heel goed voorbeeld van. Zij probeert namelijk uh, te laten zien dat je met de krant heel makkelijk de televisie kan verslaan. En ik raad iedereen aan om dat verhaal te lezen, want het is eindelijk gewoon het verhaal. Zoals wat er gebeurd is. En, en niet uh, ja, wat je op televisie ziet, dat is uh, uitvergroting van een, uh, een Saltomontale van Gezink Maar gewoon de feiten en, uh, en simpel uh, specifiek van gewoon van moment tot moment. Wordt prachtig mooi uitgeschreven. Zo. En van alle op die, op, die manier, op die manier is schrijven heel belangrijk geweest. En uh, nou ja, dat heeft ook weer natuurlijk te maken met het bekende monsterverbond. Wat jij natuurlijk kent. Het Monsterverbond. Het Deborah. Monsterverbond. Help me nog even op weg. Uh, okay. Het Monsterverbond is, uh, bestaat tussen commercie, de taal en de fiets. We hebben er elke dag ook. Uh, daarom. Uh, het op, het momen-, op, op, op, op het moment dat uh, ergens uh, eind van de 19e eeuw de fiets werd uitgevonden. Dachten de fabrikanten die moeten we verkopen en dat doen we. Zoals fabrikanten dat doen met een, ad, met een advertentieblaadje. Maar ja, het was een beetje saai om zo'n blaadje te maken... met alleen maar van die fotootjes van fietsen erin. Dus dachten ze, weet je wat, we gaan een wedstrijd organiseren... en doen we een verslag van die wedstrijd erin. En dat vinden mensen wellicht leuk. Nou ja, uh, meerdere uh, grote uh, wieleronders die wij nog steeds nu volgen... zijn vanuit dit idee uh, ontstaan. Belangrijkste natuurlijk, de Tour de France. Ja, dat, dat geeft truis ging... ook niet voor niks schil, natuurlijk. Uh, waarom de gele trui geen geel is, uh, dan mag jij mij vertellen, Deborah. Vanwege de krant waar hij op uh, gedrukt werd. Ja, nou ja, goed. Het, het, het, het verhaal, net zoals, net zoals de roze trui is in de Giro. De de la Casetta della Sport, die natuurlijk uh, de kleur geeft aan de trui. Ja, maar en zo dat, zijn ze toch wel heel nauw verbonden. Ja, maar misschien ging het ook wel andersom. Ja? Dat denk ik namelijk nou, eigenlijk. Toch wel? Ja, want ik, wat ik me kan herinneren... Lotto werd volgens mij werd niet op een gele krant. Nee, nee gele, dat klopt. Gele krant, dus... Daar heb je me. Maar inderdaad, het is een uh, prachtig mooi gele trui. Een onuitwisbare En, de, en de, over de werkelijkheid gesproken, Deborah... vond je het ook niet heel mooi. Dat, dat Als je dat dan verzint als... Uh, gewoon je gaat een scenario schrijven... en uh, je bedenkt van, nou ja, het is een mooie wedstrijd en zo... En dan, en dan moet er iets gebeuren. Namelijk, er staat een vrouw en die zorgt voor een valpartij. En die valpartij is heel belangrijk. Dat gaan we later nog merken. En dan, weet je wat... Ik doe die vrouw ook een gele trui aan. Nou ja, dan denk je als scenario schrijven... Jezus, wat een cliché. Maar in de werkelijkheid is het weer gebeurd. Ja. Prachtig, de werkelijkheid. En zo kan je spelen met taal. Arthur van den Booghuis, over 150 jaar wielen Dank je wel. Straks na half twaalf, en dan nou moet ik even gaan bladeren, want uh, ik ga is e u, gaat u vertellen wat ik zo meteen ga doen. Uh, het uitbundige leven van Jacques Anquetil komt nog voorbij. Hij was gek op drank en vrouwen tot grote wanhoop van de reclamemakers. Het fanatisme van de amateurrenner. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Het antwoord op die vraag, naar de hoofdpunten van het nieuws, met Dorald Megens. Radio 1, het nos journaal.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 Hij zei dat bij het ontvangst nemen van 12.000 handtekeningen... waarmee geprotesteerd wordt tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. In Amsterdam zijn vier Engelsen aangehouden... die in eigen land gezocht werden voor verschillende misdaden. De vier werden bij toeval opgepakt. Een auto werd gescand en bleek in Spanje te zijn gestolen. Een van de verdachten wordt in Engeland gezocht voor moord... een ander voor het voorbereiden van plofkraken. Amsterdamse ROC-scholieren hebben steeds vaker torenhoge schulden...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 Het van 10 procent, zei ik. Omdat het kabinet de overdrachtsbelasting tijdelijk heeft verlaagd. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dan de ANWB-verkeersinformatie. Een flinke file bij Arnhem op de A12. Utrecht naar Duitsland is daar een vrachtwagen uh, gekanteld. Uh, of in ieder geval uh, geschaard. Bij knooppunt Velperbroek, 10 kilometer. De berging gaat nog wel eventjes duren. De rechterrijstrook is dicht. En voorlopig kan het verkeer naar Duitsland beter een andere grensovergang nemen. Op de A12 vanuit Duitsland, de kijkers vielen tussen Westervoort en Arnhem Noord 3 kilometer. Dit is Radio 1. De Vara. Het proloog. De Bora Blekkenhorst. Borden, pasta naar binnen werken voor een wedstrijd. Doe het nooit, nee echt nooit meer. Je gaat er namelijk niet harder van fietsen, maar wel heel snel van spugen. En na de dramatische etappe van gisteren met zoveel valpartijen... krijgen de renners vandaag de langste rit voor hun kiezen. Gio Lippen zit aan de streep in Lichieu en praat me bij. De prolog Wielrenners zijn een onuitputtelijke bron voor reclamemakers. Helden die een product als geen ander aan de man of vrouw kunnen brengen. Maar dan moeten ze wel van onbesproken gedrag zijn. Want een stoute wielrenner verkoopt voor geen meter. Ik ga het erover hebben met Marco Heil. Hij is drie weken lang chef van de reclamekaravaan van de Prolo. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Deborah. Nou, welke stoute wielrenner mag ik aankondigen? Ja, als we twee dagen geleden in Bretagne over uh, jean Rubik hadden... dan moeten we het vandaag natuurlijk over de Normandiër Jacques Anquetil hebben. Zonder meer de beste Normandische renner aller tijden, maar ook een stuk meer dan dat. En dat stuk, dat moet vast het leven naast de fiets zijn. Klopt helemaal, maar laten we misschien eerst even dat leven op de fiets kort schetsen. Zeker. Anquetil heeft vijf keer de Tour de France gewonnen. Ja. De Vuelta, de Giro, hebben ons wat elke tijdrit waar hij ooit aan begonnen is, zullen we maar zeggen. Monsieur Chrono, hè, was het Absoluut. dan? Absoluut, ja. of Maître Jacques werd hij ook genoemd, dat het zo'n meester was, zal ik maar zeggen. Hè. Alles bij elkaar is hij de vierde beste renner aller tijden. Dat maar... Is prachtig palmarès. Ja, dus een palmares naast de fiets is zo mogelijk nog rijk. Ja, dat staat vol van de drank en de vrouwen. Waar we het eerst over hebben, drank of vrouwen? Nou, uh, de vrouwen maar. De vrouwen maar. Nou, Waarom Zijn zijn op vrouwengebied is, is, is, is nou, overdadig, zullen we maar zeggen. En één ding steekt daar wel een beetje over uit. Hij is op een gegeven moment in een relatie begonnen met de vrouw van zijn huisarts. Aha. Dat in C kunnen we nog wel. Een plaatsje geven. Maar hij heeft niet bij haar, maar wel bij haar dochter en bij haar schoondochter een kind verwekt. Goed. Ik moet het heel even verwerken, Marco. Ik zit even de stamboom in mijn hoofd uh, te nou, rollen. Maar om het even te schetsen voor jullie: ja, Hij graag. heeft dus kinderen verwekt bij zijn stiefdochter en bij zijn stiefschoondochter. Aha. Dat is al wat. Dat is niet netjes. Dat is niet zo netjes. Dat is volgens in Frankrijk in de tijd ook niet. Komt daar nog eens een hoop drank bovenop? Terwijl heel fietsend Frankrijk. S'avonds netjes met de kippen op stok ging... ...zat meneer Anke Tiel... ...zat hij s in bars, discotheken... Uh, ...casino's... ...en uh, dronk hij daar elke avond... ...zijn whisky-cola's, dus dat was een drankje... ...maar hij was ook niet bepaald vies van lokaal gedistilleerd. ...zo is er een, uh, een hele mooie anekdote... ...waar dat hij s'nachts onderhandelde... Met, ...met de organisatoren van een koers... ...die de volgende dag plaatsvond... ...die onderhandelingen die gingen over het startgeld... ...hij wou meer hebben... ...hebben ze dat, ja, daar kwamen ze niet uit... de ruzie... Die organisatoren zijn doorgegaan en uiteindelijk hebben ze anketiel achtergelaten bij die fles cognac. En toen ze morgens aankwamen, was die fles uh, leeg, was anketiel vol, zullen we maar zeggen. Ja, lekker doorfietsen dus gewoon. Maar toen hij meeree, hebben ze toch zijn wens maar ingewilligd. Is dus hij ze zat als iets op een fiets gekropen en heeft hij toch nog die koers gewonnen. Maar wat vonden de sponsors daarvan? Ja, niet zo leuk natuurlijk. Kijk, dit is toch niet het gedrag waar je als sponsor mee wil vereenzelvigen. Maar, daar moet ik één kanttekening bij maken. Maître Jacques had geluk dat hij een Fransman was. En het is een paar dagen geleden bij Mart Smeets al gezegd... die Fransen gaan daar toch iets coulanter mee om dan andere volkeren. Kijk maar naar bijvoorbeeld uh, strauss kaan momenteel. He? Wat er in die hotelkamer is gebeurd, dat weten we niet. Maar wel dat hij, yeah. ja, dat hij daarvoor ook niet van onbesproken gedrag was. Of uh, die president, Mitterrand, die gevraagd over zijn, stief, over zijn, zeg maar, zijn, uh, zijn buitenechtelijk kind... gewoon zei, hé eh Ja. Zo, hm? so, nou in. Yeah. Ja, nou in. Dat kon... En kan blijkbaar wel in Frankrijk. Laten we eens even een parallel trekken met Italië, waar ze toch net iets strenger van zeden zijn. Hè. Ik zeg, Copy. Ja, absoluut. Hè. Die, die naam dan. Het is een halve generatiegenoot van Anquetiel. En nou wil het toeval, Deborah, dat ook Copy was beginnen scharrelen met de vrouw van zijn huisarts. Ja, dat is een toch al met... een mooie parallel? Ja, dat is een mooie parallel. Allebei. Zijn ze beginnen scharrelen met de vrouw van de huisarts? Maar met dit verschil, dat in Frankrijk werd daar wat lacherig over gedaan en vonden ze dat wel aardig. Anketil stond gewoon met zijn buitenechtelijke relatie op de cover van de Glamourbladen. Maar in Italië werd daar schande van gesproken: van koppie. Dat kon niet in het strenge katholieke Italië. En sponsors vonden dat ook niet kunnen. Want ja, koppie die werd gehaat door, de Italianen, door bepaalde Italianen wegens zijn buitenechtelijke relatie. En dus trokken die sponsors zich ook van koppie af. Nu, Sponsors die zeiden gewoon letterlijk van kijk ik sponsor geen ploeg waar kopie mee rijdt of ik sponsor geen wedstrijd als ze kopie laten, laten meerijden. Maar die zorgen had Anquetil dus niet? Nee, in Frankrijk bleek dat blijkbaar wel te kunnen. Hij had een aantal sponsors, maar ja, die moet je dan ook wel in de sfeer zoeken van drank en sigaretten. Dus zijn, zijn ploegsponsor was op een gegeven moment Saint Raphaël. Nou, dat was een, een liqueurtje. Een drankje, ja. En dan reed die, later reed hij voor Big. Nou kennen wij Big voornamelijk natuurlijk van de, van, de, van de ballpoints. Maar het is ook een aansteker, weet je. Ja, dat was eigenlijk, die sponsorde een wielerploeg, omdat ze hun aanstekers aan de man wilden brengen. aanstekers. dus ook dat zat wel in de juiste sfeer eigenlijk. En misschien was eigenlijk, dat ze er nooit op gekomen zijn, misschien was Durex al een goede sponsor geweest, Anke Thiel, bedenk ik. In S. Nou, had zomaar gekund. had zomaar gekund. En zo boog het slechte zich toch weer een beetje naar het goede voor Jacques Anke Thiel. Ja. Marco Huil, dank je wel. Tot morgen. Tot morgen, de Bahrain. Een beetje mijn persoonlijke favoriet. De Crystal Fighters met uh, plaats. Uren en uren en uren kan ik erop dansen. Dat heb ik ook gedaan. Op een uh, niet-nader te noemen Waddeneiland. En ook ja, om uh, vier uur morgens. De Fan. Beslaggever Bert Molenaar is al tientallen jaren een hardcore wielerliefhebber. Hij rijdt deze week zijn eigen tour in Nederland. En hij praat met fietsers over hun liefde. Dat is natuurlijk het wielrennen. Wat trappen ze weg, waar toeren ze? En bovenal mag Bert misschien die fiets ook even van dichtbij bekijken. En wie weet aanraken. Hij beklomt de Alpen. De Pyreneeën de Mont bon toe. Hier is onze fietsfan, de Fietsfanaat. Waar ben je? Ik ben in Noord-Holland. Het Noordzeekanaal, daar zijn we, de overgang van Sant naar IJmuiden, we wachten op de pont. En ik spreek een renner aan of een toerist, wat bent u? Ik noem mezelf een fietstoerist. Ik noem mezelf een renner, wat is het verschil? Dat ik het allemaal op mijn gemakje doe. En ik hoef niet het heel snel van A naar B. Maar ik wil er onderweg ook genieten. Wat is het mooiste onderdeel van uw fiets? Wat is het duurste onderdeel? Ik wilde een, na 15 jaar gereden te hebben op een aluminiumfiets. Wat me overigens goed bevallen is. wilde ik wat nieuws. Lekker licht, stevig. Ik had een aantal wensen. En een daarvan was dat ik een triple groep wilde hebben. En ik wilde Shimano. Waarom Shimano? Waarom deze groep? Ja, wat je gewend bent. Dat zet je niet gauw overboord als je daar tevreden over bent. En... Het moest dus een shimano versnellingsgroep zijn. Ja. Een triple, dat betekent aan de voorkant, waar je normaal twee bladen hebt... Drie bladen. Heeft u drie bladen. Ja. En de reden daarvan is dat ik nogal eens in, in Limburg en op vakantie neem ik altijd mijn fiets mee. En dan zit ik er toch altijd in een wat heuvelachtig gebied. Ik wil overal boven komen en ik kom overal boven, maar dan ook op een gezonde manier. Dan heb je binnen dat merk allerlei soorten groepen. Hè? Ja. Het allerbeste is Dure ace ja. De groep daaronder, dat is Ultegra. Ja. Daar weer onder zit 105. Welke heeft u? Ik heb Ultegra. Als ik hem op mijn fiets de nieuwe Dure ace groep zou willen zetten... en dan praten we niet over het elektronische, maar dan, dan gewoon de standaard... dan moet ik op 1800 euro rekenen. Alleen voor de verzellingen en de remmen, de groep? Ja, de groep. Ook niet voor het frame, nog niet voor de wielen? Nee, nee, is alleen de groep. Het is alleen de groep. Wat is dan voor u het verschil tussen beide groepen? Ik denk dat niet alleen voor mij, maar voor veel mensen het verschil puur emotie is. Ik zit op een, ik lekker met een dure eis en het schakelt gewoon geweldig. Het allermooiste van dure eis vind ik, je rijdt op een weg, je houdt je benen stil en je hoort de vrijloop. Ja. Je ja. hoort hem tinkelen, je hoort hem ja. tikken. Ja. Het is een duur geluid hè? Het is een heel duur geluid, ja. We moeten het even hebben over de negatieve kanten van het fietsen. Ja. Gisteren fietste ik hier door de buurt heen. Ja. Ik hoor een stapelgek van die oudere mensen die ja. met twee fietsen naast elkaar fietsen. Ja. Vaak is er een soort kuddetje, een mannetjes- en een vrouwtjesfiets van hetzelfde merk en dezelfde kleur. Ze rijden naast elkaar, ze kijken niet op of om, ze gaan niet aan de kant. Herkent u iets? Ja, zeker. zeker. Een beetje een vorm van arrogantie. Van, wij fietsen hier met z'n tweeën, ik heb je recht op en jullie zijn van die stomme wielrenners. Jullie letten op niemand. Wat mij eigenlijk het meeste opvalt eraan is dat het mensen zijn die zondagsfietsers. Zijn zon fietsers die eigenlijk nooit fietsen en omdat het mooi weer is een keer op de fiets fietsstap. Dus eigenlijk helemaal niet gewend zijn om te fietsen en zich daardoor ook niet weten te gedragen als een fietser. U, u doet zich nou iets beter voor dan u bent, want u heeft ook een hele lelijke bijnaam voor ze verzonnen. Hè? Ja, ja, de, de grijze uh, terreurgroep. De grijze terreurgroep? Ja, de, de grijs vanwege de kleur, maar ook vanwege de fietsen. Vaak zijn die fietsen grijs. Het heeft eigenlijk niks meer weg van een fiets. Wat komt daar aan gefietst? U bent wielrenners? Nee. nee u, u zegt het heel beslist, hè? Recreatiefietsers. U, u zegt het alsof u ook geen wielrenner zou willen zijn? Klopt. <lacht> en wa waarom is dat? Nou, de wielrensport uh, heeft een, uh, geen goede naam in Nederland... Hè? Vanwege het slikken van allerlei uh, verboden stoffen. Ik heb een wielrenner gekend. en uh, Die gebruikte in het verleden heel veel, zei hij. Dat was niet zo gunstig voor hem. Fysiek, hij is nu dood. U heeft fietsen, ja, die wegen denk ik 20 kilo per stuk. Dat zijn een soort tractoren. Dit zijn koolgamiata's, die zijn niet zo zwaar. Perfect, Komt u even erbij, staan, mevrouw. Ik heb een uh, vervelend onderwerp uh, wat ik even met u aan moet snijden. Uh, wielrenners, u bent een wat ouder stel. Mag ik het zo zeggen? Ja, ja uh, u fietst recreatief samen. U heeft ook allebei een Koga Een beetje blauwe, grijzige fietsen. U fietst gezellig. U fietst rustig. U gaat ook niet harder dan een kilometer of twintig. Wielrenners haten u. Ik, ik sprak net een wielrenner. Ja, klopt. Die sprak net over de grijze terreur. U, ja. ze, u zegt meteen het klopt. U herkent het? Ja, en wij vinden terreur van de wielrenners. Want als je gewoon hier op dit pad fietst... dan hebben ze geen uh, bel... En dan roepen ze, hé, hey, hé. Hey. En dan, dan moet je opzij of je ligt al in de duinen. En heel veel mensen die hier ook met kinderen fietsen, die vinden het echt verschrikkelijk. Maar u, u voelt zich niet emotioneel aangedaan dat ze over u praten als lid van een grijze terreurgroep? Nee, want ik vind hun een terreurgroep. Ja, ik vind het ook belachelijk dat zij geen bel op de fiets hebben. U gaat niet aan mij vragen, ik heb een fiets van 5900 euro. U gaat niet aan mij vragen hoe ik een bel op mijn fiets heb, hè. Ik denk het niet. Maar denkt u dat ik een bel heb? Nee. Waarom, waarom uit u deze lage beschuldiging Omdat ik geen, zonder bewijs zonder ik geen enkele wielrenner ken die een bel heeft. Maar ze schreven allemaal wel. Zet toe. Bert Molenaar. Volgende week is onze Tour Aat er weer. En dan weer vanuit Noord-Holland. zadelpijn en ander leed. Waarom is wit stuurlint wel mooi, maar reuze onhandig? Moeten vrouwen in een roze shirt fietsen... en heeft het geen enkele zin om te rekken en strekken voor een fietstocht? Deze en nog veel meer andere vragen beantwoord ik elke dag... samen met deskundigen van het magazine Fiets... Het zijn voedingsdeskundige Ineke Fokking, trainer Adrie van Diemen en hoofdredacteur Rodrik de Munnik. Goedemorgen. Ik begin maar meteen met een vraag van Elena Jansen. Zij vraagt ons: ik krijg steeds slapende handen als ik lekker aan het toeren ben. Wat moet ik dan doen, Adrie? Um, er loopt een zenuwbaan uh, uh, vanuit je pols naar je hand toe, als je daar voortdurend op rust. Dan kan die zenuw geïrriteerd krijgen en dan krijg je uh, doodachtige tintelende vingers. Ja, de enige oplossing wat je, of een, een oplossing zou zijn: in ieder geval handschoentjes aan, die een beetje de druk verdelen over je hand. En het regelmatig verzetten van je handen in verschillende posities op je stuur. Dat helpt ook. En het kan ook zijn dat zij eigenlijk haar stuur wat te ver naar voren hebt staan, waardoor ze meer. Druk op haar handen uitoefent. En dan zou een oplossing kunnen zijn: dat stuur wat korter naar haar toe te halen. Uh, of een beetje omhoog te draaien in eerste instantie. Ik kan je dat ook laten opmeten, Rodrik? Uh, je kunt je ideale positie laten opmeten. Dat is, dat is heel goed te doen. En wat Adrie zegt, dat is ook een punt. Kijk, als je, als je in een aerodynamische houding gaat zitten... dan leun je meer voorover. En komt er dus ook meer gewicht op je handen terecht. En dat kun je een beetje voorkomen door je, zadel, of je stuur wat hoger te zetten. En ja, dan heb je een iets comfortabeler positie... met minder druk op je handen. Waardoor je waarschijnlijk wat minder last hebt van tintelende vingers. Ja, als dat allemaal, al die kleine dingetjes niet werken... het is, het is een kwestie van veel zoeken en proberen. Uh, als dat niet werkt, dan is er misschien wat anders aan de hand. En dan zou het best kunnen zijn dat elders in je, in je arm of iets dergelijks... Je, je, je zenuw bekneld is geraakt. Nou ja, goed, zo ver wil ik niet gaan. Maar dat, dat zou best kunnen zijn dat dat, uh, dat, dat meespeelt. Maar ik zou eerst proberen met al die kleine dingetjes... een goed stuurlintje erop leggen, uh, uh, handschoentjes aan... Uh, en eens een keertje proberen te verzitten, dat uh, dat, dat wel helpt. En ook in de, uh, het stuur wat hoger zetten eventueel. Ja. Even proberen dus, ja. Elena Jansen. Ineke, een vraag van Mirjam van Dijk. En die schrijft, ja, mannen en vrouwen... die doen altijd zo moeilijk over het wielrennen. Zeker de mannen, die zijn zo overdreven. Die gaan er meteen drie kilo pasta eten voordat ze op zo'n fiets gaan zitten. Maar wij vrouwen, we kunnen net wel af met gewoon een plakje ontbijtkoek. <laughs> nou, ik ben inderdaad voor ontbijtkoek, want daar zitten relatief heel veel koolhydraten in. En je kunt het heel gemakkelijk meenemen. En uh, ja, ik heb uh, nog, uh, onlangs nog een tour gereden, een grote. En daar zie je nog steeds bananen in de achterzak. En dat is totaal inefficiënt, maar goed. Waarom? Dus, nou, er zitten in een gemiddelde banaan zo'n 18 gram koolhydraten. Dus ja, dat is, dan zou je eigenlijk zo'n 3, 4 bananen per uur moeten eten... om aan je portie koolhydraten te komen. Dat vind ik inefficiënt. Uh, maar soms is een banaantje natuurlijk best wel lekker. Um, en dan moet je dat vooral doen. Maar niet meenemen in je achterzak in ieder geval. En die pasta van tevoren... ja, het heeft ook te maken volgens mij met het stressniveau... van de gemiddelde man die aan een uh, belangrijke cyclo meedoet. Want dan begint gebeuren er plotseling dingen waarvan ik denk van joh, hè, denk nou even na. Doe je dat thuis ook? Nee. Dus dan moet je het ook niet doen vlak voordat je aan, een, uh, ja, aan, aan iets groots gaat beginnen. Want dat zit alleen maar in de weg. En uh, als het goed is, zitten je spieren al vol met uh, glycogeen. Omdat je de dagen daarvoor gewoon een beetje gas terug hebt genomen. En als je dan goed eet en drinkt, nou dan heb je voldoende voorraad om een heel eind te fietsen. En als je dan uh, tijdens het fietsen gewoon het een beetje aanvult. En ook in normale hoeveelheden, want een heleboel mensen die gewoon meedoen aan een cyclo of een wedstrijd, die eten nog veel te veel tijdens uh, het fietsen zelf. En dat gaat ook alleen maar in de weg zitten. Dus hou de basis gewoon bij een, een bidon per uur met daarin doorslesser. En dan een, kun je af en toe ook nog wat eten. Dat is ook, op zich ook heel prettig, omdat je anders een lege maag krijgt. Maar um, boor de pasta van tevoren en maar gelletjes naar binnen blijven werken. Dat is nergens voor nodig. Neem je het überhaupt nog op tijdens zo'n wedstrijd als je er heel veel naar binnen gooit? Nou, als de concentratie te groot wordt van al die koolhydraten in je maag. En gelukkig red je dat niet met bananen, maar wel met gelletjes bijvoorbeeld en ontbijt. En weet ik veel wat allemaal. En je drinkt daarbij het onvoldoende. Dan krijg je inderdaad een teruggeconcentreerde ma massa in je maag. En dan kan dat zelfs vocht onttrekken aan je lichaam. En dan word je absoluut misselijk. Ineke Fokking, Adri van Diemen en Roderick de Munning. Dank jullie wel. Kan ik 200 kilometer fietsen op ontbijtkoek? Waarom heb ik dode tenen? En krijgen alleen luier en er zadelpijn? Heeft u ook een fietsvraag? Mail de proloog. Proloog. VARA.nl De finishfoto. Hoeveel renners komen vandaag ongeschonden over de streep? Na de dramatische dag van gisteren, waarin de ene na de ander... natuurlijk gewoon onderuit ging, wacht vandaag alweer een nieuwe krachtproef. 226 kilometer koers en wel heel graag blijven zitten. Maakt het voor ons natuurlijk ook uh, iets minder spannend, maar wel zo leuk. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Ja, wat een dag gisteren. Uh, Tour de ja. Val... Dat zou je uh, bijna denken. Ja, het was echt uh, vallen en opstaan. En uh, de renners noemden het al een soort rollercoaster. Zeker die laatste 20 kilometer in de richting van de finish. Nou gebeurde daar trouwens niet zo gek veel bijzonders. Maar ja, die valpartijen allemaal uh, daarvoor. Met name daar bij die tussensprint waar Brajkovic heel hard op zijn hoofd viel. Hij heeft een hersenschudding. Het is dus uit uh, de Tour waar Robert Geesink uh, toch wel geblesseerd raakte. De dat doorlag op de grond. Later bonen en steegmans. Ja, het was gisteren letterlijk uh, vallen en opstaan. En uh, het is te hopen dat vandaag met die langste etappe van de Tour, 226,5 kilometer, dat het allemaal iets beter gaat en dat het geen herhaling wordt van gisteren. Hoe zijn ze opgestaan vanochtend, die favorieten? Nou, dat was wel grappig. Uh, tegenwoordig kun je dat goed volgen natuurlijk. Hè, via Twitter. En uh, ik heb eens even wat uh, tweetjes van uh, wat renners op een rijtje gezet. Robert Geesing bijvoorbeeld, waarvan we allemaal verwachten dat hij toch heel slecht zou slapen. na nou, die valpartij van gisteren. Want op het moment dat je hele lichaam onder de schaafwonden zit... ja, dan is het toch niet lekker slapen. Maar die meldde dat het slapen geen probleem was. Alleen dat wakker worden. Ja. En vandaag maar even doorbijten, zegt hij. En dan uh, kijken we wat verder naar beneden. Dan zien we nog een tweetje staan van uh, Rob Ruig, een van de renners van Vakon. En die zegt dan dat er eerst ene Giel Belen was. Uh, Dit jockey bij uh, 3FM. Die mijn buurman wakker belt. En daarna een dopingcontroleur. Die bijna door de houten deur heen slaat. Goedemorgen zegt hij. En de allermooiste vond ik wel die van Janusz Brajkovic, Die zegt... Uh, sorry... Voor iedereen die door mijn valpartij gevallen is. Ach. Ik kan me er niks meer van herinneren, maar iedereen sorry. Terwijl hij zelf toch het ja. voornaamste slachtoffer was. Hij dus, ging uh, in de dat... ambulance weg en biedt hier zijn verontschuldigingen aan. Hij biedt gewoon zijn verontschuldigingen nou ja. aan via ja. Twitter. Maar goed, het geeft maar weer even aan hoe die mensen uh, ja, de nacht doorkomen. en uh, hoe ze dat ook wel weer even allemaal kenbaar maken aan, uh, aan iedereen uh, in de buitenwereld. En op wie ga ik letten vandaag, Gio? <laughs> ja. durf je het nog te vragen? Nou ja, wel, toch wel. Ja, ik durf, ik durf bijna niet te antwoorden. Ja, Gisteren zeiden we allemaal. Van... Ja, het venijn zit hem in de staat. Het is trouwens een hele vreemde aankomst. Uh, de laatste vier kilometer is lastig. Tussen de derde en de eerste kilometer gaat het gewoon met 6% omhoog. Ja, en dan denk je toch wel weer aan Philippe Gilbert. Maar aan de andere kant staan niet gek te kijken als Mark Cavendish gewoon zijn tweede etappe wint. Gio Lippens. Vanmiddag natuurlijk ook te volgen bij de collega's van Radio Tour de France vanaf twee uur. Morgen is er uiteraard. Weer een proloog. Dan is Marco Scholten te gast. Hij becommentarieert het commentaar. Wat betekenen die wielertermen nou toch eigenlijk? Hij verzorgt daarbij ook nog eens workshops voor de fietsliefhebbers. Een workshop lunch krijg ik van Jurgen van den Berg. President van de Haagse rechtbank Frits Bakker wil dat toonaangevende rechtszaken... van begin tot eind worden uitgezonden zoals bijvoorbeeld bij de zaak Wilders. Daar gaan we over praten. Waarom wil hij dat? En de stelling straks in stand.nl. Daders moeten betalen voor de gevolgen van hun misdrijf. Wie komt er langs? Benedikt Fiek, strafferige advocaat, is er niet mee eens. Lunch zometeen, tot morgen. Adama.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 Bonjour, vous Hollanders en geeks à la pimpasse, alles betalen jullie hiermee. Bon, maar in Vive la France kan jullie ineens betalen met les geld comptant. Pourquoi? Overal waar u hier le logo de Maestro ziet, is gratis betalen met les pimpasses que vous mongeluk. Net als à la maison. Dus ook la baguette et le fromage et quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, ouais? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curaçao-noordgjazz.com. Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugvinden van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Dit is Radio 1.